Het weer droog, minimaal tussen 8 en 10 graden. Overdag stapelwolken en zon. In Limburg kan een buitje vallen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plag. Plach. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht hebben we het over het andere Europa. Niet dat van het voetbal, waar alle ogen natuurlijk deze dagen op gericht zijn. Maar het Europa dat in september centraal gaat staan bij de verkiezingen hier in Nederland. Uh, ook een Europa waar natuurlijk iedereen wel wat van vindt en iedereen een mening over heeft. De een wat gefundeerder dan de ander. Ik ga dit uur uw creativiteit aanspreken... Uh, en vragen om een slogan te verzinnen die de eenheid in Europa kan bevorderen. En dan willen we natuurlijk graag dat u me in de uitzending ook even toelicht. 0800-1121 is ons telefoonnummer, dus 0800-1121. Mailen kan uiteraard naar kazaluna.ncrv.nl En twitteren mag ook, gebruik dan hashtag Casaluna. Voor kwart voor één vertelde uh, Jan Marinus Wiersmaals... oud-Europarlementariër voor de PvdA... wat hij verwacht van de Sociaaldemocraten in Europa. Hadden we het erover hoe je die eenheid kunt krijgen... of je die kunt krijgen. Nou, daarom dus uh, aan u thuis de vraag om met een creatieve uitspraak... of slogan te komen uh, waarmee misschien de Sociaaldemocraten Europa... in zouden kunnen gaan met die verkiezingen. Het is niet makkelijk, maar goed, ik heb u hoog zitten. Dus ik neem aan dat, dat, gewoon, uh, dat er met mooie slogans gekomen gaat worden. Uh, het mag een gezegde ook zijn... Ik denk dat is heel erg van toepassing ook prima. Of de titel van een liedje waar u bepaalde symboliek in zit, kan ook. Bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of mailen naar kazaluna.ncrv.nl. Er was er al uh, één getwitterd trouwens. En dat uh, was een hele korte maar krachtige. Zonder allen geen één. En dan geen één aan elkaar. Dus zonder allen geen één. Die hebben we genoteerd. De eerste slogan uh, over Europa... U kunt hem ook twitteren, gebruik dan hashtag Casaluna. René Broeders, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Wij kennen elkaar, jij woont in Berlijn. Ik denk, leuk om eens even te vragen hoe een Duitser daartegen aankijkt. Een half Duitser inmiddels. Je bent nu nou, in Nederland, maar <laughs> um, jij bent altijd heel creatief. Ik, denk, nou, ik ben benieuwd of er een goede slogan voor Europa in zit. Nou, ik heb er maar even een sonnetje over gemaakt. Mm. Over hoe ik denk dat het loopt? Ja. Over hoe <laughs> je denkt dat het loopt? Nou ja, of hoe het, hoe het was en hoe het wordt. Okay. Ga ik dat voorlezen? Ik uh, ja, als het uh, als het decent is, dan kan je dat voorlezen. <laughs> ja, ja, en ik, ik probeer niet uh, de, de Europa bashing in te zetten vanavond. Okay. Dat zou te makkelijk zijn. Maar uh, nou ja, luister maar. het, het, ik heet, luister. W, het heet WO3. Dus vriendelijk. WO3? <laughs> ja, van, van zoals je Wereldoorlog 1 en 2, zo is het dan. Dus ik begin vriendelijk. Oké, okay. nou, ben benieuwd. Laten we komen. Wij konden ons geluk destijds niet op. Geen paspoort werd ooit nog gecontroleerd. We reisden grenzeloos en onverweerd de Schengenlanden door en zonder stop. Geen Drachmes, Marken meer of Franken. Er klonk Hosanna, Hulde, Dingflof Bips. De euro's rolden fors op onze trips. Op alle mensen werden bruderklanken. Dan crisis. Wie heeft hier de grootste schuld? We haten Grieken en zijn tegen Polen. We geven ons pensioen aan de Spanjolen. Maar Duitsland neemt het voortouw, pakt het aan. Veroveren Europa met geduld. Die zijn alleen nog morgen te verslaan. Nou, ik vind... Punt. Ja, ik vind hem eigenlijk... Uh, ik, ik zat te verwachten, er komt echt nu een, een soort doemscenario over Europa... maar dat valt toch nog wel mee... Nou ja, ik denk dat Duitsland uiteindelijk toch gewoon uh, de Europese baas wordt, zeg maar, wat in de Tweede Wereldoorlog de bedoeling was, gaat nu op een hele vriendelijke manier zo langzaam gebeuren, denk ik. Die hebben het meeste geld en uh, heel veel mensen en, en, en dus veel macht en zo. Maar dit zijn van die griezelige uitspraken die je dan doet. Je bedoelt wel gewoon op een, op een normale manier, zeg maar, op een ja, democratische ja, ik denk, manier. Ik, ik denk niet dat ze met tanks uh, komen binnenvallen en zo, maar... Om, dat is gewoon zo'n groot land en, die, en er is dus ook heel veel geld. Het gaat behoorlijk goed in Duitsland. Dus langzamerhand kunnen ze eigenlijk heel veel uh, macht veroveren, omdat ze ook overal het ja. geld instoppen. En het Duitse sentiment is volgens mij minder anti-Europees dan dat, dan dat het in Nederland is, hè? Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo, niet zo kritisch geluid over als hier wel, dat, dat er veel geld weggaat en zo. Maar... De macht uh, in het land zelf, daar, daar, daar is eigenlijk niemand bang voor. Dat nee. het land uh, wordt overgenomen door de Europese regering. Nee. Nou, ik, de titel was uh, dreigender dan uh, de inhoud van ja, het van Ja, viel Spiezelnet. mee. <laughs> dat viel mee, inderdaad. Mag ik jou danken, René? <laughs> voor het Spitselnet over uh, Europa en over de eenheid in, uh, in Europa. Even snel in elkaar gezet. Dank je wel. Graag gedaan. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je hoeft niet een heel gedicht te gaan maken. Hoor. Dus je denkt van, oh, jee, de, de lat wordt wel heel hoog gelegd. Een, een goede uitspraak, een goed gezegde of de titel van een nummer is uh, prima. Ik noemde al vorige uur even, uh, meer voor de gekheid van de NCRV, heeft dat slogan Samen op de Wereld. Nou, Dat zou misschien een mooie voor uh, Europa ook kunnen zijn. Vorige week heb ik heel de week in Frankrijk gezeten omdat de Alpe 6. En werd verreden om daar uh, programma's te maken. Daar is de slogan van de Alpe opgeven is geen optie. Nou, dat kan ook nog wel van toepassing zijn uh, op Europa, zou ik denken. En er wordt al wel uh, nog meer getwitterd. We hebben Guido Brouwer die twittert een de Europa. Nou, die vind ik ook nogal creatief, leuk verzonnen. Uh, iemand die schrijft eenheid in diversiteit, een sterker individu in een nog hechtere samenleving. Dat is ook best mooi, toch? goed over nagedacht in ieder geval. Lijkt. Laat weten wat u ervan vindt. 0800 1121 mailen naar kazaluna.ncv.nl Of uh, hashtag casaluna gebruiken als u wilt twitteren. We hebben ook eventjes zitten zoeken op internet of we wat leuke muziek konden vinden. Of wat leuke cabaretfragmenten konden vinden. En dan kwamen we een fantastische tegen van Koefnoen over Europa. En ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Nu op DVD en Blu-ray, de Eurotop zoals u die nog nooit zag. Eurotoppers in concert. Blut, beursgeluld maar bomvol hits. Geniet van Angela Merkels classic Om de Zoveel Dagen. Om die zoveel dagen komt weer een Eurotop. Om die gaat verdampte Grieken. Braatjes vullen echt die gaatjes niet. Zeker als je steeds meer gaat. Na wekenlang oeverloos praten is het nu inhaken met de moeder van hoop meezingen met eurotoppers Merkel en Nicolas Sarkozy met hopeloze hits als Voor een Griek. Voor een Griek in het slop, overleggen wij ons stop al die Griek, uit het slop. Elke hier, of Spanjol, of een andere alvezol, trekken wij uit het slop. Beleef het Europese paniekvoetbal weer opnieuw in een uitputtend wervelende show vol bloed, zweet en vee. Ik ben zo moe, <middels> onnaal dat je overlaat. Het maar toch mijn geld niet om wat ik zeg. Ik ben zo moe. Dus gevoelige duetten als gezanig, gezemel, gezwatel. Gezanig, gezemel, gezwatel. Luister naar me, Angela. Gezeven, geboizel, gebazel. We hebben niet veel tijd bezig. Gezwem, geoha en geluiter. Denk aan ons kind ge en gekeuvel, gedram en geluiter. Gelul in de ruimte. Biel naar dit gebouw. Dominique en ik ken ik je was zo'n vinterjocht En je bedje leek gespreid Maar toen kwam die kamer met Nou verliezen we en de eurotoppers zijn niet compleet zonder een megalomaan en over de top hilarisch gastoptreden van Silvio Berlusconi. Zing mee met zijn geldverslindende wereldhit Ping Ping. Met de euro in ons glijvloed staat Europa op Delhi. Maar de Grieken hebben spijt dus doe ik ook graag een bestelling. Als Italië niet gaat trekken, laat ons ook niet verrekken. Van vroeg betalen, want dan hou ik mijn gek. Daarom geven mij miljarden. Of ik blaas de boel aan vlaarten. Ook in Rome staan er centen met de studenten en die vechten met agenten. En de kost met de docenten met de euro-consulenten zeggen vragen en segmenten van miljarden zonder rente zonder afbetaling. O oh yeah. Die gaan staat open, van ons Dat is weer Jouw Dan wil je. De Eurotoppers in concert nu op DVD en Blu-ray. Te koop in de binnenkort over de kop gaande. Betere speciaalzaak. Waarom nee, nog van gesprek en nog zo'n overleg. Waarom doen we zo gek? Die crisis gaat niet weg. En mijn euro die scheelt. Alleen zou koffert aan maar toch praten we door. Ik trek het niet meer hoor. Het ons dit is weggegooid. Noin, noin, heb je ooit. Nu zijn like. wij ook berooid, oh nee. Elke week weer hetzelfde liedje na hetzelfde liedje in. Nee. Eurotoppers in Concert. Dat wordt meezingen, inhaken en opkoesten. Eurotoppers in Concert. Mis het voor geen goud, maar wel voor je belastingboet. Nu hm. overal verkrijgbaar. Kijk, wat inspiratie van Koefnoen, de eurotoppers. Ja, of dat de eenheid gaat bevorderen, weet ik niet. Maar het is wel uh, muzikale inspiratie. En we krijgen al een tweet van Marco die zegt van je moet de titel, andere Marco, je moet de titel van Marco Borsato gebruiken. Rood. Als we het dan over sociaal democratie en eenheid in Europa hebben. Bedankt voor uh, die tweet. Aaltje heeft gebeld met 0800-1121. Goeienacht. Ja, Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Ik, ik ben nou, benieuwd ook... naar de slogan. Nou ja, het, uh, het, het... Ik vind het misschien een beetje, een beetje bleek af uh, vergeleken bij mijn voorgangers. Uh, dat maakt niet uit. Vertel. Nou, ik, uh, ik kom gewoon bij me boven van uh, verbind het bindje met spaghetti. Wat? Uh, verbind en? Verbind het bindje, Ver... ja, dat het een aardappel. Ja, verbind het bindje met, met spaghetti. spaghetti. <laughs> <laughs> ja, meer kan ik het niet meer maken. <laughs> ik vind het wel origineel. Oh ja, okay. Kunnen we dan nog ergens de paella -ja erin uh, <laughs> het heen mixen? Ja, de paella -ja misschien. Ja, die kan er ook nog wel bij. <laughs> Verbind het bindje met spaghetti. En uh, weet ik wat allemaal. Nou ja, het is wel iets ethisch. Natuurlijk, waar we wel iets wat, wat mensen bindt. En waar mensen in ieder geval altijd veel plezier aan beleven. Dus dat heeft wel een positieve associatie. Dat bedoel ik het ook eigenlijk. En ik ja. vind het ook wel mooi: verbindt het beentje. Ja, dat klinkt mooi. Ja, het allitereert goed. Ja, precies. Verbind het beentje met meneer. Nee, dat kan niet zeggen hoor. Dat vond ik geweldig. Ja, maar die, die uh, schrijft ook vaak gedichten. Die, uh, die, die, die doet dat gewoon heel vaak en heel goed. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Dus ja. Dat, uh, maar dat is ook een beetje zijn vak, zeg maar. Hij is niet officieel dichter, maar hij doet het wel vaker. Dus daarom zei ik al, van we, we, het was leuk om in het begin te horen. Maar het is niet dat we de lat voor iedereen nee, nee, zo hoog leggen, nee, dat hoor. Heel, heel goed, heen, dat zei, uh, ja. Nee, daarom. Maar heb je iets met Italië in het bijzonder? Of was gewoon de spaghetti was het eerste wat je nou, te boek? Nee, ik dacht ik zag het niet. Ja, dat, ik heb altijd van die beelden en dan dacht ik uh, dat het uh, nou en die slieren kun je eromheen draaien en zo. Ja. ja. Dus nou, nou ik denk dat grappig. is een spaghetti. Leuk. Hij is leuk, oudje Oké. Okay. Nou. Dankjewel voor het bellen. Goedenavond. Hetzelfde, goede okay, dag. dag hoor. 0800, 1121. Als u wilt bellen, twitteren gebeurt er volop. Dat kunt u natuurlijk ook uh, blijven doen. Gebruik dan hashtag Casaluna in uw bericht. Ik zal zo meteen uh, wat slogans die nog via de tweet zijn binnengekomen even voorlezen. Maar eerst uh, gaan we naar Hanna toe. Ja, hallo. Hanna, Hanna. goeienacht. Uh, ik geef hem meteen, goed? Ja, prima. Uh, Europa, wacht <coughs> even. Ja, ik sliep en dan krijg je dat. Europa, verscheidenheid in eenheid, in kleuren van eigenheid. Verscheidenheid in eenheid, ik schrijf hem ook even mee. In kleuren, hoe zei je de tweede? In kleuren van eigenheid. Oh, dat is wel een mooie zeg. Zie je niet? Ja. Vind ik ook. Hoe kwam je erop? Nou, ik ging denken zoals ik het zou willen: hoe ik Europa zou willen. Ja. En dat is als je hem verder vertaalt of verder uitlegt? Nou, verscheidenheid is in ieder geval uh, niet saai. Ja. Hè? Iedereen mag er zijn in zijn eigenheid. Er liefst. Ja. Nou, wacht, ik zal even laten Het is niet saai. Eenheid is uh, macht. Ja. En in kleuren van eigenheid is echtheid. Dus iedereen kan dan eens eindelijk echt worden. Oké, okay, dus, maar dat betekent ook dat je dus wel als land zijnde gewoon je eigen... Ja, ook. Dat je je eigen identiteit, identiteit kan behouden uh, zeg maar. kan behouden. Ja. Ja, ja. Want maar. anders wordt het, uh, nou ja, dan wordt het een grote grijze plas. Ja, dat moeten we ook niet willen. Nee. nee. Maar iets meer, uh, iets meer respect ook naar elkaar toe. bedoel je dat er ook mee? Of niet? Over de, de verscheidenheid in eenheid? Ja, dat, dat is vanzelfsprekend. Ik bedoel, uh, kijk, als er, als er geen verscheidenheid kan bestaan, dan is er ook geen respect. Nee, dat is waar. Verscheidenheid in eenheid, in kleuren van eigenheid. Jeetje, een goeie. Hanna, dank je wel. Alsjeblieft. Knap hoor. Alsjeblieft. En een goede nacht. En jij ook. Dag hoor. Ja. Even kijken, via de tweets, wat is er nog binnengekomen? Europa, best belangrijk om één te zijn. Kijk, van de Nettel, dank je wel. Uh, Lies heeft ook een leuke. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja, die die is ook duidelijk. Ik weet niet of we hem heel positief kunnen, kunnen opvallen, maar opvatten. Maar hij is absoluut uh, waar. Wiss heeft nog getwitterd. Samen kunnen we onszelf zijn. Kijk, dat is er ook eentje om meer bij na te denken. Samen kunnen wij onszelf zijn. U kunt nog steeds twitteren. Hashtag Kazaluna. Of mailen naar Casaluna@ncv.nl. Euphoria, dat was ook nog iets wat werd geopperd. Erik die, uh, die mailde via... Um, het mailadres. Het winnende lied Euphoria van het Songfestival. Dat zou ook een mooie zijn voor de slogan. Want het is een combi van het woord euforie. En er staat ook duidelijk de EU in vermeld. Dus die zou ook nog uh, kunnen. En dan zouden we eigenlijk gelijk dat nummer even moeten draaien. Want dat hebben we niet, uh, niet paraat staan natuurlijk. Maar misschien komen dat uh, er strakjes nog van. Euphoria dus was ook nog geopperd. Willem, aan de telefoon. Ja, goedenavond, ja, Hallo. Ik was blij dat ik eens iets mocht zeggen over een Verenigd Europa. En ik moest het, moest het beperken tot een slogan. Ja, nou, maar ik, dan mag je wel toelichten, daarna. Ik, hoor. ik heb gedacht: Het Verenigd Europa verdeelt, de finale kansen verspeelt. Het Verenigd Europa verdeelt? Met een D? Ja. En daarna was? De finale kansen verspeelt. Ook oh. met een D. Het is al, het is al klaar. Nou, ja, dat is, uh... Het is beurt, zo gezegd. Nou, nee. Oh, dat niet? Uh, uh, uh, we moeten ervoor oppassen dat het gebeurt dat het gaat gebeuren. Oh, oké, okay. het is meer als waarschuwing bedoeld. Ja, dit is, de kansen zijn er nog, maar uh, het zijn wel de laatste kansen. Ja, ja. En, en uh, als we op moeten boksen tegen Azië, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Uh, als we dan niet verenigd zijn, dan, uh, dan redden we het gewoon niet. Nee. Dat... Dan worden we wel het afvalputje van Europa genoemd, hè? Maar dat blijft natuurlijk wel het lastige. Dat hadden we vorige, vorige uur ook wel over dat je wel een beetje dat eigen willen houden, dat wij niet alles willen opgeven. Dat nee, in de overeen... dat, dat het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee. Maar er zal een, uh, een politieke unie moeten komen, anders blijven we, uh, blijven we zodanig verdeeld dat het niet goed gaat. Ja. Ik, ik herinner me een periode dat ik uh, naar Frankrijk toe ging en ik moest voor iedere frank 75 guldencenten betalen. Ja. En dat is ongeveer in de jaren zestig geweest. Ik heb een paar jaar in Frankrijk gewoond en toen ik uit, in 1980 uit Frankrijk wegging kreeg ik voor ieder frank 35 centen terug. Oeh. En dat is uh, gewoon altijd zo geweest. En ja. dat is in Italië zo geweest en dat is in Spanje zo geweest. Ik denk dat met de komst van de euro de manier van leven in Frankrijk en Italië en Spanje er niet anders op geworden is. Alleen, ja, wie moet dat oplossen dat verschil? Ja, ja. En dat, uh, ik denk dat we uh, noodzakelijkerwijs naar een echt verenigd Europa toe moeten. Anders dan, uh, ja, dan worden wij het afvalputje van de wereld. Ja. Maar begrijp je wel het sentiment dat er is dat mensen het idee hebben van ja, wij moeten het ook nog wel zien te redden in Nederland. Nou, het. En het geweldig met de euro. Ja, daar, we gaan niet die hele inhoudelijke discussie voeren hè, van, nee, vandaag. Dat, maar dat is wel natuurlijk waar veel mensen twijfels over hebben. Ja, maar dat... Uh, of we het wel zo goed redden met die euro. Nou, dat konden wij in Nederland juist heel erg goed. Ja. Dus, uh, maar het is dus, uh, als het, verenige, het verenigde Europa verdeeld raakt... En dat is nu aan de hand. Dan gaan de finale kansen verspeeld ja. worden. Ook nog met een mooi linkje naar het EK wat mij betreft. Ja, okay, Met de finale dan... erbij. Helemaal goed, Willem. <laughs> nou, hartstikke bedankt. Ik hoop dat het uh, wat verduidelijkt heeft. Ja, nee, zeker weten. Ja, hoor. Leuk. Dankjewel hoor. Ja, da. Dag. Het Verenigd Europa verdeelt de finale kansen verspeelt. Verscheidenheid in eenheid in kleuren van eigenheid. Die hadden we er ook nog uh, mooi bij zitten. En we hadden er ook nog, uh, Bas Boyster, die had nog getwitterd. Christopher McCandles zei: Happiness is only real when shared. Happiness is only real when shared. Kijk, dat is ook een prachtige. Zometeen meer slogans. Eerst gaan we even naar de muziek toe. Wat mij betreft. Misschien ook wel een internationaal nummertje. Nee, hartstikke Nederlands dames trio. Hou het even gewoon uh, binnenlands. Trio Zazie. Dat is het nummer Turn Me On. dus Zazie met Turn Me On. We hebben het over uh, slogans over Europa. 0801121 is het telefoonnummer wat eenheid in Europa aangeeft. En uh, er is niet één grote promo show voor Europa, voor zover dat uh, uh, u dat idee uh, thuis krijgt. Maar we dachten het is wel leuk in aanleiding naar het eerste uur om nou eens te kijken: van hè, als we nou proberen te benaderen wat zou nou juist een stimulans kunnen zijn voor Europa... of wat zijn de, de krachten ervan. Want er is natuurlijk genoeg negatief gepraat ook geweest... om een beetje het in balans te houden. En er wordt volop uh, getwitterd en gebeld ook. Uh, Isabella heeft ook uh, net gebeld... maar is op de een of andere manier heel altijd in gesprek. Dus Isabella, als je je telefoon neer wil leggen als je zit te luisteren... dan kunnen we jou even terugbellen om uh, in de uitzending te halen. En dan hoor ik jou zometeen graag. Eerst is uh, Redouan aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hallo. Ook de hersen zitten breken op een goede slogan? Nou, het kwam heel snel eigenlijk. Oh. Want ik, ik, ik belde aanvankelijk voor een totaal andere vraag. Maar toen begreep ik uh, dat dat niet de bedoeling was. Uh, ik moest een slogan. Ja. Maar die, die kwam uh, um, heel snel. Nou, kom maar bijna, dan. Nou, Europa. Een verleidelijke ontvoering. Oeh, dat klinkt bijna als de titel van een boek. Ja, nee, maar, maar zo, zo is het. Zo, zo is het ook. Dus, dus, het heeft negatieve kanten. Het heeft ook positieve kanten. Nou, uh, uh, nou verleiding is positief, uh, ja. uh, naar mijn mening. En ontvoering, ja, dat is heel spannend. En je weet niet waar je naartoe gaat. Nee, maar en, ontvoering en gerekt... is ook negatief, toch? Dat is niet alleen spannend, maar. Uh... Ja, het is, is, is negatief, maar we kunnen niet ontkennen dat die sentimenten. Uh, die, die leven in Nederland nou eenmaal. Ja. En wat ik, wat ik heb geleerd, en vooral in groepen, als, als, als, je, als je manager bent of politicus en je merkt dat mensen, jou, jouw team, bang is, dan moet je echt eerlijk en transparant communiceren over dingen die, die je weet, ja. dingen die je niet weet. Wat de opties zijn en wat we gaan doen. En wat ik merk, vooral in de Nederlandse uh, uh, politici, dat ze heel erg gepolariseerd Dus je hebt de ene kant die zegt: uh, Europa weegt te ermee, uh, uh, uh, terwijl dat het helemaal niet reëel is. En je hebt de andere groep die zegt: van, Nou, het valt allemaal mee en het heeft alleen maar positieve kanten. Ja. En daar kunnen mensen niets tegen. Want uh, die, die, die zijn bang. Uh, uh, afgezien van het feit of er wel een reële angst is of uh, uh, niet reëel mm -hmm. is. Maar je moet daar serieus naar kijken. Ik zeg niet dat politici dat uh, uh, uh, niet serieus naar kijken. Maar, maar je bedoelt het wordt te negatief of te positief neergezet, waardoor het allebei ongeloofwaardig ja, wordt. Ja, ja, ja, ja, ja. En alleen maar, alleen maar voor uh, meer angst en voor meer onzekerheid. Uh, ja. Uh, zorgt. Dus denk ik van als ik. Nou dit is politiek bijna niet uh, te verkopen wat ik uh, zeg met de uh, ESO. Verleidelijke ondervoering. Maar eigenlijk. <lacht> Dat boezemt ook wel angst <lacht> in hoor. Nou, weet je wat we moeten? Want ik ben, ik ben, ik ben uh, een, een Nederlandse of een Marokkaan of uh, Marokkaanse mm -hmm. Nederlander. Ik heb een tanger meegemaakt, nog, nog, nog. Verhalen vertellen. Uh, we hebben je uh, stadsdichters en weet ik wel wat verhalen vertellen. Dus ik had me zo'n idee van, nou ja, hoe kan je nou Europa aan door middel van een mythologie, ja. eigenlijk, daar, daar, daar ontleen ik uh, mijn, mijn slogan ook aan, aan de Griekse mythologie. En het is een Griekse tragedie. Want Europa is eigenlijk uh, de, de, de, de, een, een dochter van, van een koningspaar. Agenor en, en Telefasaan. Ja. En de god Zeus. Of zo in, ja? in het Nederlands, ja. Die, die, die viel voor haar charme, voor haar schoonheid eigenlijk. toen zij aan het spelen was op een strand. Okay. En hij heeft haar ontvoerd. Hij openbaarde zich voor haar niet in zijn goddelijke gedaante, maar als een witte stier. En, en ontvoerde haar. Nou, is Europa onze ontvoerd, die ons ontvoert eigenlijk. Ja. En uh, de, een, een extra dimensie is dat we, nou Griekenland echt pech heeft. En, en, en, en deze, deze, deze, deze voorstelling, die staat ook op 2-euro-munt op, op, uh, uh, van Griekenland eigenlijk. Dus de ontvoering van, van Zeus, van, uh, van Europa. Dus we worden eigenlijk ontvoerd. Maar weet je wat ik me nou af zit te vragen, Redouan? Hoe hoog wordt het losgeld wat er geëist wordt? <laughs> <lacht> nou, dat Hoe best, duur wordt best, dat grapje? Ja. Ja. Nou, nou, weet je wat ik denk? Dus als ik, als, ik, eh, eh, als ik luister en kijk naar jongeren, echt naar jongeren, en geloof me maar, die zijn veel positiever. Die zijn trans-Europese, die reizen lekker naar Barcelona, die gaan overal studeren. En je hebt gewoon prachtige uh, uh, uh, uh, universiteitsprogramma's. Uh, er zijn zoveel voordelen, maar als je gaat kijken, en volgens mij is het door, door Maurice de hond niet, niet, uh, niet vaak gepeild of niet, niet voldoende, uh, je ziet dat de angst voor Europa eigenlijk uh, verschilt. Uh, dat is een soort achtbaan. Uh, ik kan me herinneren, na 11 september uh, uh, waren mensen bang voor terrorisme, ja. een hele hoge percentage. Zo uit mijn hoofd hoor, dat was echt over 50%. En nu de peilingen volgens europa uh, nu.nl uh, is de angst voor uh, terrorisme in Nederland maar 4%, in Europa 7%. Angst voor economische crisis in Nederland, uh, dus in de context van Europa, uh -huh. is 79%. Ja. Ja, en, en onder, dus dus, dus dat, is, dat is die angst van, van het onbekende. En dat is die ontvoering. Ja. Maar het is verleidelijk omdat we gewoon echt... Uh, uh, als we goed kijken, heel veel voordelen ook hebben aan ja. Europa. Althans, ik, ik, ik ondervind ook heel veel voordelen. En um, ja, soms vind ik het ook spannend hoor. Zo van ja, maar ja. We, uh, zijn onze politici bij machten eigenlijk... om deze, uh, nou het is geen economische... Ontvoering tot een vraag, goed einde uit. te brengen. Ja, ja, om dat Maar iedereen overleeft. Dat... Ja, ja nee, maar de boeiende, het boeiende vind ik ook... Het boeiende vind ik ook dat, dat Europa eigenlijk de politiek even ontstegen is. Het is... Het is een proces wat op gang is gebracht. En ja. Van het ene komt het andere. En dan gaan we onderweg regisseren. Dat hebben we vanaf 1952 gedaan. Of 1956 uh, uh, gedaan. En, en, en, en zo zie je maar dat, dat je gewoon dit soort grote processen eigenlijk niet uh, voor 100% kan regisseren. Nee, en, nee, dat, ah, is dat is wel gebeurd. Ja, dat, dat is wat nu aan de hand is. Dus nou, ik vind het een uh, verleidelijke, een verleidelijke ja, ontvoering. Ik vind het echt creatief. Dankjewel, Redouan. Leuk. Dank je. <laughs> fijne dag. dag nog. Dag hoor. Heel fijne dag. Uh, ook maar gelijk even wat tweets die nog binnenkomen voorlezen. We hebben iemand die twittert... grenzeloos in het rood, schulden zonder grenzen. Die hebben we. Uh, nog een Engelse, de EU-rope... Use it to tie them together, not to hang yourself. Dat vind ik ook een, een mooie. Use it to tie them together, not to hang yourself. Europa, het zorgenkindje van Amerika. En Marco die had net al de titel van Marco Borsato, rood, getwitterd. En die komt ook nog met een positieve... You'll never walk alone. Als we het hebben over de titels van... Uh, muziek van nummers. Dat mag natuurlijk ook zijn. Of een gezegde waarvan u zegt: van het sluit wel heel erg aan bij, uh, bij Europa. Mag allemaal op 0800 1121 twitteren met hashtag Casaluna. En als u een mailtje stuurt, doet het dan naar casaluna.nchrv.nl. Isabella, het is gelukt om je aan de telefoon te krijgen. Goeienacht. Goedenavond. Hallo. Ik heb heel kort: eenheid door draagkracht. Eenheid door draag. Daadkrachten? Draag. Kracht, draagkracht. Kracht, kracht, draagkracht. Dat is heel kort. Want wanneer ieder land waarin het exceleert zijn krachten bijzet en doet waarin het dus speciaal is... dan kan dit door de EU gebundeld worden. Ja. Dan krijg je absoluut een goed resultaat. Al is het dan geen 100 procent, dan wordt alles goed gebundeld en krijg je een... Prachtige prestatie, zou ik zo zeggen. En, en heb je voorbeelden van waar je vindt waar een land dan... sterk? Waar is Nederland bijvoorbeeld sterk in? Nou ja, laten wij maar zeggen de tuinbouw en uh, Frankrijk de wijnen. Ook Griekenland de wijnen. En dan misschien nog andere techniek. Landen zoals Duitsland die misschien technisch... En Duurzaamheid iedereen, gaat nou, Duitsland het... natuurlijk uh, aardig goed in. Ja, nou ja, er zijn nog wel meer landen die presteren. Ja. En de meeste zijn dus de zuidelijke landen. En ook, laten we zeggen, Italië, door specialiteiten in allerlei kunstproducten, schoenen enzovoorts enzovoort. Dan zou je zeggen, is er helemaal geen manco. En als ze dat allemaal bundelen, dan moet je toch een behoorlijk resultaat krijgen. dacht ja. ik. Dus eenheid door draagkracht. Ja, ik vind hem mooi. Ja, dat en dat leidt dan het weer het tot daadkracht. Dan ja, hebben we die er ook nog Ja, want iedereen doet, Wat iedereen doen, maar ik kan. Sorry. Wat zeg je? Ik zeg, als iedereen doet wat hij kan, zo is het toch overal. Op scholen en in alle gemeenten. Dan krijg je toch een redelijk resultaat, zou ik zo zeggen. Ja, ja hij is erg mooi. Dankjewel, zo, Isabella. Ik er Leuk ook bijgedragen te hebben. Ja. Goedenavond. Ook. Dag ja. hoor. Uh, meneer Fokkens, goeienacht ja. ook. Hallo, hallo, hallo. Ik ga een beetje achter die mevrouw, aan de vorige spreker. Ja, kom maar op. Maar ik zoek het een beetje meer in een instrument. Ook goed, ben ik ben heb ik een slogan. Nou, de juiste stunt. De euro alleen als wisselmunt. Want het moet geen Europese munt zijn, want we hebben het over het globen. het hele wereld gebeuren. Ja, die euro die moet dus meegaan met het hele wereld gebeuren. Dus hoe was die nou? Zeg hem nog eens. De juiste stunt, de euro alleen als wisselmunt. En zo is het uh, uh, okay. in de 17e eeuw ook gegaan met het oprichten van de Amsterdamse wisselbank. Met de Portugese kooplieden. En het is een, je moet een wisselmunt... Eerst gingen we allemaal op vakantie, dan even naar het station, of het grenswisselkantoor dan. Even geld wisselen. En dat is allemaal weg. En je hoeft helemaal niet, niet bang te zijn voor een landelijke munt, of dat veel kost. Want het, is, het meeste gebeurt elektronisch. Dus dat beetje landelijke muntgeld dat kunnen we allemaal wel drukken. Dus je zou en, zeggen, een land kan wel weer gewoon zijn eigen munt krijgen? Ja dan? dat kan, zonder je daar zorgen om te maken. Maar het, moet, het is gewoon, het is een wisselmunt. En die mevrouw die zegt, elk land heeft zijn eigen waarden. Nou, zo is het ook. Ja. Het ene stukje grond komt een aardappel en het tweede komt het hout. En, en zo ga je maar door. En Griekenland die ja, weet ik veel, die hebt een uh, alleen tomatenpuree of zo. <laughs> ja, maar zo simpel is het toch? <laughs> Ja, nou ja Vergeet ik, ik, ik ben nog nooit naar Griekenland nee, geweest. Nee. Maar, maar dan, dan zou je in ieder geval, als je het dan hebt vertaald naar hoe je tegen Europa aankijkt... dan zeg je, het moet eigenlijk een minimale, of minimaal zijn qua financiële samenwerking. Nee, het gaat niet om financiële samenwerking. Het gaat om de techniek van de munt. Het is een we gingen de grens over. We moesten stoppen, we moesten papieren inklaren ja. en uitklaren. Alles kan elektronisch. En, en, en die, die geef elk land zijn eigen munt... He, en dat wordt natuurlijk wel het uur van de waarheid, want je moet een 1,5 miljoen voor een huis betalen. Nou ja, het gaat toch met 30% omlaag. Dus komen we ook wel weer overeen. Maar in ieder geval, ik denk dat je toch een nationale munt moet hebben. En de euro, dat je er een wissel van maakt. Okay. Net zoals dat de Amsterdamse wisselbank is gewoon eens een prachtig boek over verschenen. En zo, zo is de handel met, met, met Zuid-Amerika ontstaan en de dollar, die was er toen ook niet. En uh, la laten we nou een wisselmunt van maken en als wij lanceren. Juist juiste stunt, de euro alleen als wisselmunt. Meneer Volkens, ja. bedankt. Ja, ja. oké. Okay. Nou, misschien kunnen we er wat mee doen. Ja, wie weet. Tot Tot als u ziens. hem straks in één keer hoort door een politieke partij, dan weet u dat ze naar Kasseroen nou ja, hebben geluisterd. Wordt, maar politieke partijen <laughs> moet je niet zo onder de indruk van zijn. Nee. Oh, dat, dat. Want het is gewoon het, het verhaal van het jongetje met zijn vinger in de dijk stak. Of, of eruit halen toen liep de boel onder. Of niet. Nou. Zo, zo simpel is het. Kijk, Maar we zijn maar we vannacht... mogen elkaar er niet op afrekenen op die Europese munt. Nee. Gebruik het dan als instrument. Kijk, duidelijk. Bedankt. Ja. Goeienacht. Dag, ja, tot ziens. Sebastian Jaarsma heeft uh, gemaild. Dus een Europa zegt hij. Het komt goed, maar niemand die wel doet. Onze portemonnee gaat slinken en Europa verdrinken. Het is misschien niet positief, maar wel realistisch, schrijft uh, Sebastian. Sebastian, dankjewel voor het mailen. Zometeen uh, gaan we meer uh, nog reacties horen, meer slogans horen via de tweet zijn binnengekomen. En natuurlijk uh, mensen die bellen. Maar iemand had natuurlijk al gemaild, ook van dat nummer, de winnende nummer van het Songfestival, Euphoria. Waar dus uh, de euforie in zit en de EU van uh, Lorene, de, de winnares van het Songfestival. Dus laten we eerst even naar dat nummer uh, gaan luisteren. Eternity's an open door No, don't never stop doing the things you do Don't go, And every breath I take I'm en Songfestival liedje van dit jaar. Daar hadden we het ook al vorige uur over. Dat dat dan wel uh, wat Europa gevoel met zich meebrengt. Altijd dat Eurovisie Songfestival. Het nummer Euphoria. Waar dus de EU in zit en euforie. Meer tweets. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Die hebben nog. Een individu in een deel van een geheel. Kijk, dat is ook een aardige. Een individu in een deel van een geheel. Uh, welke zag ik nog meer die ik nog niet had voorgelezen? Europa blijft wakker. Die heb je ook nog. En nog wel een aardige ook van uh, Rolwerda. De midlife van Europa. Daarna besef je dat je elkaar toch nodig hebt. Kijk, zo komen er aardig wat uh, tweets binnen. U kunt blijven twitteren met hashtag Casaluna. Of bellen op 0800 -1 -1 -1. Dat gebeurt ook uh, genoeg. Marleen hangt ook Hi, aan de telefoon. Goeiedag. Ik heb dit heftig gepikt van Loesje. Deze slogan. Oh, ik ben benieuwd. Ja. Um, dat is in verband met uh, de Gouden Dageraad, zoals je weet, en ja. de neonazis. In en, Griekenland, de, de partij? Ja, de... ja, zeker. En dat boezemt me eigenlijk meer angst in. Um, vol is vol, alle racisten Europa uit. Ik weet dat het utopie is, maar ik, uh, ik vind dat het uh, heel erg belangrijk ja. is. He? En dat je dan, ik weet niet, Marijn, dat dus hoorde ik er ooit een keer zeggen paar maanden geleden, dat er eventueel mogelijk een oorlog zou kunnen komen. En dat, ik weet niet of de slip van de tong was of zo, dat weet ik niet. Maar, uh, maar ik is het niet. een reële angst van jou? Ben nou, echt ik, ik, voor? ik ben eigenlijk het vrolijkste mens van Amsterdam, maar uh, <laughs> kijk, als het ter sprake komt, ja, dan word ik serieus. Ja. En uh, dan heb ik het gevoel van, uh, verdammen, het lijkt wel of ik in de dertig jaren uh, leef. Ja. Nee, ja. Ik, ik vraag het eigenlijk, omdat we met jan Zwiersma, die ik vorige uur te gast had toen, uh, had ook iemand getwitterd van, uh, over die angst voor... Ja. Uh, nationaal socialisme. Ja, precies. Ja, zeker. En hij Dat zei natuurlijk ik wel ook. een soort controlemechanisme nu, met waar Hongarije laatst mee bezig ja, was. Ja, ik weet het niet hoor, ja. Ja, nou ja, natuurlijk hoop ik het ervan niet. Maar ik, zoals ik je zeg, het is een uh, utopie. Maar ik vind het uh, heel angstig worden. Ja. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen zo onverdraagzaam zijn tegenover elkaar. En dan krijg je natuurlijk ook het verschil tussen arm en rijk. Ja. He, wat je ook in de dertige jaren had natuurlijk. En dan denk ik aan het liedje... Vluchten kan niet meer. Oh, dat komt ook oh, nog. Het is niet zo vrolijk. <laughs> ik het maar zeggen. ik vind het wel een van de mooiste liedjes eigenlijk. Niet te veel gaan doemdenken hoor. Nee, maar dat doe ik. Nee. Wat zei ik? Ik ben het vrolijkste ja, mens van Amsterdam. Ja. Dus ik maak overal een gebbetje en een feintje van. Ja. Maar als het te sprake komt, ja. dan uh, is het wel even serieus. Ja, nou, ik vind ik hem leuk van douchen Ja, Om uh, die gepikt, erbij te halen. Eerlijk gepikt. Vind ik ook. Met <laughs> daag, bronzenmelding. Daag, daag, daag, Bedankt, Elen. dag, dag. Bedankt hoor. Daag. Daag. Mark hangt ook aan de telefoon. Mark, goeienacht. Goeienacht. Ik ben benieuwd. Ook een, een eerlijk gepikte of een zelfverzonnen? Nee, zelfverzonnen, maar dat is wel bekend volgens mij. Eenheid in verscheidenheid. Eenheid in verscheidenheid. Ja, Dat, is wel, dat woord verscheidenheid komt en, en eenheid natuurlijk ook, maar dat was ook de vraag. Maar die verscheidenheid het heel, komt ook heel, wel heel veel simpel, terug. Hè? Het is heel degelijk. Er zit iets in van, uh, het gaat niet kapot, zeg maar. Dat zou je hopen, weet je wel, dat ze het zo slim aanpakken dat het niet meer op die manier kapot gaat. Ja. En uh, het is natuurlijk niet alleen slecht, alleen uh, de laatste twintig jaar maken ze er toch regelmatig uh, een buinhoop van, vind ik. Ja, ja. En dat is gewoon jammer, volgens mij had dat niet te gehoeven. Maar, maar die, ja. die verscheidenheid, die zorgt natuurlijk er ook ervoor dat we... Uh, ik, als we allemaal gelijk zouden zijn, maakt het misschien wel makkelijker. Ja, maar je kan toch ook zeggen dat bepaalde dingen aan het land behouden zijn. En bepaalde ja. dingen doe je al algemeen. En dat moeten ze dan goed uh, uit... Uh, vogelen, hoe ver je daarin moet gaan. En wat zou jij dan, hoe ver zou jij zelf willen gaan? Nou, bepaalde dingen wel, die makkelijke, misschien de defensie, asiel, bepaalde, bepaalde dingen. Maar bepaalde dingen kan je ook, ja, pensioen en zo moet je volgens mij als land regelen. Uh, bepaalde, ja, gezondheidszorg moet je volgens mij ook als land regelen. Ja. Even als voorbeeld, onderwijs kan je ook niet Europees en waarom zou je dat willen? Nee. Maar ja, misschien, misschien wel een qua uitwisseling en zo maar dit kan toch wel. Wat zegt u? Nou ja, dus qua uitwisseling en zo, dat gebeurt natuurlijk nu al, dat is ook goed denk ik. Misschien is het ook even niet zo erg dat er wat concurrentie op het gebied van onderwijs is bij Europa. Dat is misschien niet eens zo gek, het houdt elkaar een beetje wakker. Ja. Ja. Okay. Uh, ja, kunstuitwisseling, je hebt wel veel uh, goede dingen. En misschien is het ook wel te negatief geweest. Dat er te veel uh, over bepaalde dingen alleen negatief gepraat is. Wat net gezegd is, van, uh, dat het de schubberen zo'n gouden schuld krijgt maar, maar de grap is ook wel dat... Uh, ja, moet je zeggen dat... Ik um, nou, ben even kwijt wat ik al zeg. moet ik zeggen Moet zeggen, maar... Uh, ja, goed, er zitten zoveel zo kanten aan. Ja. Maar je, je hebt hem in ieder geval kort samengevat. Eenheid in verscheidenheid. Dankjewel, ja, Mark. Ja, heel simpel. Degelijk. Je, kan, je kan toch niet meer stoppen ermee. Dan wordt het maar zo... Uh, Nee, en dan uit. komt die andere weer als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat had ook ja. al iemand getwitterd. <laughs> dat is zo duidelijk. Dat is ook wel leuk, hey, ja. bedankt voor het bellen. Ik ga slapen. Slaap lekker. Dag hoor. Oké, okay. dag. 0801121 is het nummer dat mevrouw Voskel ook heeft gebeld. Goeienacht. Um, goedendag mevrouw. Uh, met mevrouw Voskel. Ik uh, heb ook maar twee woorden. Vertrouwen en verdraagzaamheid. Vertrouwen en verdraagzaamheid. Ja. Kijk. Ik vind dat de landen onderling elkaar ook niet meer vertrouwen. Dat moet ook overgaan. Ja. Nou, dat is een beetje het moeilijke waar we natuurlijk vorige uur ook in het gesprek opkwam. Van landen hebben allerlei maatregelen genomen. eigenlijk omdat ze elkaar niet vertrouwen. Ja, dat is zo, ja. En dat is natuurlijk een moeilijke basis van samenwerken. Klopt. Ja, en hoe, ja. hoe kan dat. Ziet u dat vertrouwen wel terugkomen op de duur? Of überhaupt ja, komen? Als het, als het maar vaak gezegd wordt en uh, dat je het toch uh, steeds kenbaar maakt dat het het belangrijkste is. En dat je elkaar ook als land moet verdragen. Ja. ja. Landen onderling. Onderling, ja. ja. En dat In is. Europa. En als je het dan hebt over alle miljoenen die wij uitlenen, dat, dat, uh, zegt hij, dat hoort daar dan bij. Of miljarden eigenlijk. Ja. Dat kun je eigenlijk niet meteen zo zeggen, hè? dat het zal gebeuren. Dat, nee. dat weet je gewoon niet. Maar ik, uh, ik denk het wel, dat ze toch tot wel dan tot één keer komen en denken en zeggen van... Uh, ja, die verdraagzaamheid die uh, houdt dat ook in. Ja, die is belangrijk in ieder geval. Dat is belangrijk, ja. Nou, duidelijk. Ook weer kort en krachtig. Vertrouwen ja, en verdraagzaamheid. Hij allitereert ook mooi. Ja. Oké, okay. dank zeker. u wel. Goed, tot uw dienst. Een fijne nacht nog. U ook. Dag hoor. Dag. Dan hebben we nog via Twitter... IMF en Europa is beauty and the beast. Kijk, dat is ook een leuke. En nog eentje van Bas Boyster die zegt... Wat jij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dan hebben we het gezegde. Het mag ook een, een, een spreukwoord of gezegde zijn of het ieder van een liedje. Nou, alles is tot nu toe al voorbijgekomen. En natuurlijk veel zelfverzonnen spreuken. Ik ben benieuwd waar haar mee gaat komen. Goedenacht. Hoi, Ghislaine. Hoi, met haar spreek hier. Hallo. Wat nou, voor slogan ik... gaat het worden? Uh, you're at home. Oh, kijk. Met een groot uithangbord. You're at home. Met, met EU geschreven dan. You're at home. Of you're okay. Oh, met EU geschreven. Oh, wat grappig. Ja. ja, ja. In plaats van you. Ja. De, de met, EU, zeg maar. Ja. You're Doe at home. at home. En die hangen we dan bij elke grensovergang, hangen we die erboven? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. En uh, you're okay, dat vind ik en de, de lading wil dekken ofzo. Ook en, met EU en dan ja. apostrof RE? Eureka, Eureka, Eureka, you're at home. Ja, Eureka. maar die kunnen met die EU toch wel euforiaan? <laughs> natuurlijk liedje. eucalyptus, eucalyptus, eucalyptus, <laughs> eucalyptus dat is ik ook Maar die is, ook, die is wat minder positief. <laughs> tenminste heb ik niet helemaal de positieve associatie bij. De eucalyptus, weet je nog, van Paulus de Bosquebaan. Ja, zeker, die heks. <laughs> Ja, die ken ik nog wel. Zie dat de heks allemaal in Griekenland en in Spanje dan. Ja, dat, dat, dat, dat is niet de goede kant op, hè? Dan zou je EU-Calypta moeten doen. Eucalypta. Eucalypta, you're okay, and you're at home. Ah, ik ben aardig bezig geweest. En alle mensen werden bruren. Ja, ja, die, zat ook, die had René nee, ook in het gedicht uh, helemaal aan het begin van het uur inderdaad. Dat dag. je nooit meer. Maar uh, ik vind you're at home, uh, vind ik leuk. Creatief, uh, creatief bezig geweest. Dankjewel. Oké, hoor. doet. even. Dag. Remco, nacht ook. Hallo, Remco. Nou, als, uh, Ik had ook een slogan. Ja, kom maar op. Ja. Zoals het klokje thuis tikt, ja. tikt het in Brussel ook. Oh, echt waar. Ja. <laughs> Vind je dat ook? Uh, nee. Nee, niet, dat dacht ik al. Het is eigenlijk stiekem, komt het eigenlijk een beetje uit de kwaaie, of de kwaaie kant, de, de, de slechte kant van mij, uh, als we alles gaan uitvlakken. Dus als we alle landen een beetje op elkaar laten lijken, dan gaat op een gegeven moment... Ja, het spreekwoord origineel is natuurlijk zoals het klopje thuis, tikt, nergens. En dan gaat het toch, ja, uh, het gezegde zegt eigenlijk van, uh, het is nergens zo gezellig als thuis. Het is ja. Nergens heeft, geef je dat gevoel zoals thuis. Ja. ja, en daar heb ik het spreekwoord een beetje op verdraaid. Ja. Uh, als we alles... Uitgaan vlakken dat alle landen hetzelfde doen en hetzelfde regelen en hetzelfde regeringen hebben, zeg maar. En misschien in de hele verre toekomst dat we zelfs één regering hebben in Brussel met één president, zoals ze het in Amerika hebben, mm -hmm. ja, dan gaat het overal, over het algemeen het overal hetzelfde zijn. En hetzelfde klinken en ja. hetzelfde volkslied en hetzelfde. Hè? Lijkt je dat leuk als het overal hetzelfde gaat klinken? Nee, nee, nee totaal niet. Ik snap ook eigenlijk niet dat mensen voor de euro gekozen hebben. Ik ben zelf internationaal chauffeur. Ja. Dus ik zou er het meeste baat uh, bij hebben, toch? Baat hebben. Ja? Alleen ik zag het nooit zoals probleem. Nee. Ik heb het dan een kleine periode meegemaakt. Ik ben nog, ja, ik heb het dan nog wel redelijk meegemaakt. Maar ik zag het nooit zo'n probleem, ik had gewoon een paar portemonneetjes en daar zat wisselgeld in en ik kan vanzelf weer een keer in Frankrijk. Ja. En mensen die op, in Frankrijk op vakantie gaan, zeg maar de francofielen zeg maar, die gaan volgend jaar ook weer. Ja. Dus dan houden ze het zakje gewoon bij de vakantiespullen en volgend jaar betalen ze dan weer met het wisselgeld wat ze hadden. Ja. Dat hoeven ze niet mee terug te wisselen, Ja, tenzij je heel veel papiergeld hebt zeg maar. Mm -hmm. Dan is het moeilijk om terug te wisselen, maar dat cashgeld werd toch meestal souvenir bewaard. Ja. Dus dat wil dus, je ja. niet hoeven, maar je hebt wel een leuke slogan bedacht. Ja, Dat denk ik ook. We hadden het vorig de <laughs> net natuurlijk met harde over bij elke grensoverhang. Dus als jij dan als internationaal chauffeur de grens overrijdt, dan krijg je Your at Home in Your OK. Ja, precies. Die krijg je ook nog. Bedankt dus. he, voor het bellen. Oké. Okay, dag, dag hoor. Even kijken wat er nog getwitterd wordt: Europa, één groot netwerk van individuen die allemaal hun eigen belangen hebben. Dan hebben we nog Bas Boyster, die is, die is goed bezig. Die twittert opnieuw... Uh, die had ik zelf ook verzonden, Europe, de band Europe met The Final Countdown. Ja, dat is een wat meer onheilspellende. Petra Kramer die heeft getwitterd... Iedereen voor de banken en de banken voor zichzelf. Kijk, die uh, wordt ook al geretweet. Dus daar zijn mensen het ook uh, duidelijk mee eens. Um, waar komt Paulien mee? Nou, ik kom, uh, ik kom met dit eerst. Uh, Goedenacht. Hi, We hebben elkaar een keer eerder gesproken. Gezellig. Ja, maar over toen? Nou, toen ging het nog over het DDC, draaideurcrimineel. Weet je het nog? Over radiocrimineel? Nee, draaideurcrimineel. Oh, draaideurcrimineel. Ja, kan je het oh, nog herinneren? Ik, ik, ik, ik ben die dame die als helemaal van Liet geboren is. Oh, ja, nu weet ik het weer. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja, tuurlijk. Dus, Dat was goed, een indrukwekkend over... verhaal. Ik hou me natuurlijk ook bezig met de euro. En eh, ik heb eigenlijk een beetje een pleidooi gemaakt. om in principe eigenlijk die gulden weer terug te verlangen. Oké. Okay. En ik heb daarop een gedicht gemaakt, heel snel, binnen twee minuten. Want ik ben een beetje klaar mee met die euro. Maar ik, ik ga hem even, even voorlezen. Dat, uh, daar komt hij. Is goed. Wa waar zijn die producten van een gulden? Onze euro gaat dit niet dulden. Met al de landen vol met schulden. Betalen, betalen, dus balen. Voedselbanken waar wij ons genot moeten halen. Schandalig hoe wij zijn belogen met de euro. Terug die gulden en laat ons leven zonder schulden. Zo, so. dus Dat is het. Nou, nou, <laughs> Ik wou net zeggen, die hebben je in twee minuten even eruit. Uh... Ja, dat doe ik heel snel. Ja, ik, ik ben ADHD. Alle dagen heel druk, dus dat lukt altijd. <lacht> heb je hem ook zo op papier staan. Ik maar weet ja, niet of, of het een slogan is waarmee ze de verkiezingen in zullen gaan. Nee, maar Daar het is niet te lang al... voor, denk ik. Dat is wel waar, maar het is wel een eerlijk antwoord. Weet je, want dat, ik kan me nog herinneren, het padje van Kok. Als je dat nou zou moeten omrekenen. dan hebben we vanaf het padje hebben we nu al vijf euro te goed van uh, minister-premier Kok. Als je dat zou om moeten rekenen naar de euro. Hij is begonnen met een kwartje. Nou, dat moet al onderhand, moet het al 5 euro zijn. Per inwoner van Nederland. Dat zijn 17 miljoen. Nou, moet je kijken wat dat kost. Dus, met andere woorden, dan komt jouw gedicht weer om de hoek kijken. Het is duidelijk. Dankjewel. Wordt bellen. Leuk. Is goed. Oké. Fijne dag nog, hè. Dag. Bart, de slogan van Bart. Ik ben benieuwd. Bart, Goede nacht, Jeter. Nou, een beetje een afleiding van het Nederlandse spreekwoord Oost-West. <coughs> um, Noord-Zuid, vooruit. <laughs> ja, nou duidelijk. En je kunt hem ook vertalen in het uh, Duits. Um, Zuid-Nord, weer komen, dort. Ja, of het zo -so Kan dat ook nog? Kan ja, dat uh, ook nog? En <laughs> in het Frans. Zuid-Du-Nord, um, uh, um, tout accord. Heel <laughs> ja, goed, deze En ik en noord, nog: Noord-Zuid. Noord, Leave nobody out. Nou, ja, die rijmt net niet, hè? Maar ik vind nee, wel niet, nee, nee, nee, daar heb ik ook een beetje over na moeten denken. Oh. Maar goed, het is afgeleid van Oost-West-Huis best. Ja, nou, ik vind hem erg creatief. Noord-Zuid, vooruit. komma, zetten we dan achter. Noord-Zuid, ja. vooruit. Ja. En het is dit? duidelijk. Dus geen euro in de euro, wat, wat jou betreft. Nou, wat mij betreft niet, nee. nee, ja. Ik denk dat je uiteindelijk toch uh, met z'n allen er, er, er, er moet uitzien te komen. Ja. Nou, leuk. Bedankt, Bart. Hoi. Gaan we nog snel naar die van Kevin luisteren. Kevin, goedenacht ook. Hallo, um, ik heb hem in het Engels gedaan, omdat uh, iedereen in de Europese Unie hem moet kunnen begrijpen. Tuurlijk. Whether north or south, whether east or west, you better whisper or shout, this unity will last. Zo. Ah, knap hoor. Dankjewel. Mooi gedaan. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Hij zei precies wat het zegt, hè? Ja, je moet er een beetje achter gaan staan, zeg maar. Ja. Ja, en ook uh, in de de de eerste de instantie uh, gebaseerd of geïnspireerd in ieder geval op uh, Noord-Zuid. Op de, dezelfde, of ja, uh, Oost-West-Thuis-Best. Ja. Leuk? Zeker. Ja, en ik vond die van uh, You're Okay heel mooi. Die vond ik heel kort. Maar ik denk dat echt, dat, dat wel echt iets is wat uh, Een Goede ja, slogan gebruikt kan, zijn. kan worden, zeg maar. Ja, nee, hartstikke leuk. Nou, bedankt. Ja, graag gedaan. En een goede nacht nog, uh, Kevin. Dankjewel. Ja, ik wil iedereen heel erg bedanken voor uh, alle reacties die er zijn gekomen. Want er werd uh, volop gebeld. Erg leuk dat mensen zo uh, meegedacht hebben. Uh, via de Twitter blijft het ook maar komen. Dat is erg leuk. Er wordt nog uh, uh, getwitterd... Van een oude dame maak je geen jonge meid. Uh, met de euro in een gelijvlucht staat Europa op de helling... maar de Grieken hebben spijt, dus doen gewoon weer een bestelling. Die <lacht> vind ik ook wel aardig. <lacht> ook een mooi gedicht. Uh, die hadden we nog meer, zoals het klokje thuis tikt. Hadden we natuurlijk eerder, tikt het in Brussel ook... maar er is nog een variant opgekomen. Zoals het klokje thuis tikt, loopt het flink achter. En dan hebben we nog We Are Not Stupid. En dan de stupid schrijf je met EU in dit geval. En dan zit ik even twijfel. We een heel mooi uh, liedje ook gevonden van uh, Freek de Jonge. Daar wilden we eigenlijk mee afsluiten, deze Casaluna. Dus we kunnen hem grotendeels laten horen. En dat gaat ook over het gevoel van Nederland het vlakke land, heeft hij het genoemd. Dus ik neem bij deze alvast afscheid. Morgenavond zit hier Helko Span. En die ontvangt dan uh, Kunsthistorica Willem in de Vlieger. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar uh, Radio 1. En geniet ook nog even van de muziek. Freek de Jonge. Wanneer Geert Wilders.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 in dronken volksgezang, en de lucht zwanger is van slechts het eigen belang. dan zucht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de demagoog redt van profiteurs en immigranten, en zijn gif spuit over journalistiek en kranten, die de oorzaak van alle ellende zijn. Wanneer kunstenaars, vrijdenkers, verwende kregen zijn. Wanneer over wat weerloos is, geschikt wordt en gesnierd. Het gezonde volksgevoel en denken zegenvieren. Raakt mijn land, mijn vlakke land, wanneer er geen verder.